Gert met het NOS-journaal. Mensen die geen extra risico lopen op ernstige gevolgen van een corona-infectie... kunnen voor hun beurt een afspraak maken voor een herhaalprik. Het softwareprogramma waarmee de afspraken worden gemaakt... is niet ontworpen voor miljoenen gebruikers. Dat zegt een woordvoerder namens de 25 GGD's. Mensen die een booster halen worden op hun geboortejaar gecontroleerd... en moeten de uitnodigingsbrief laten zien. En wie voordrinkt moet worden weggestuurd. Maar dat gebeurt dus niet overal. Officieel zijn nu onder meer de mensen aan de beurt die in 1953 of daarvoor zijn geboren.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 Het weer wisselend bewolkt en een gebied met buien trekt langzaam naar het oosten. Later vandaag geregeld zon. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen zonnige periode. Alleen in het noorden nog een bui. En dan opnieuw ongeveer 16 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 langzaam rijdt het verkeer vanuit Amersfoort naar Amsterdam... tussen Baren en Blarikum. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in. zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Het is een lekker begin van uh, de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Uh, Hele goeiemiddag, uh, Zandvoort, joh, de Alphen Een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80 met uh, Get Down Saturday Night. Dus maak er een mooie zaterdagavond van. Maar eerst hebben we gelukkig uh, de middag nog. En een zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort... Graag of op 16, Benno, dus best lekker. Nou, goedemiddag. Goedemiddag, Rob. Ja, goedemiddag, luisteraars. Eén kijkers natuurlijk, we gaan hem weer even zwaaien. Ja. Uh, nou, de 16 graden. Ik reed langs de uh, Wim Gertenbach school. Ja, die geeft altijd veel hogere temperatuur aan. 22,3. Ja, dus ja, ja, ja. Als, als je dit warm wil hebben, dan moet je daar bij de ingang daar, gaan zitten. Daar is het altijd veel warmer. Veel warmer. <laughs> Geweldig is dat. Mooi, hè? Nee, ja, ik heb een keer een foto gemaakt. Toen stond hij op uh, ruim 40 graden. Ja, 40? Weet je? <laughs> Ik denk, nou, nog even zwaaien erbij. Selfie gemaakt ja. met ruim 40 graden. Maar,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 Uh, dat gaan we in het laatste uur, um, rond uh, kwart voor vijf, gaan we dat behandelen met geen Lammens. En die heeft namelijk stage gelopen bij uh, Philip Groenendaal. En uh, die heeft allerlei leuke anekdotes daarover. Kijk, en uh, wie is die uh, Philip? Ik zal me heel even een klein stukje laten ja, horen. Ja. Dan weet je waar we het over hebben. Op een warme winterzondag trekken Amsterdammers en Heilemmers naar Zandvoortbad. Dat is uh, inderdaad de stem waar we het ja, over hebben, Benno.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 ja, zeker. En daar is de brandweer en de GGD zijn daar natuurlijk onderdeel van. Ja. Maar zij leren veel meer dan dat. Het gaat eigenlijk echt om, om, om meer kennis en meer bekendheid met, met hulpverlening. Ja, ja, ja. ja. Ik, ik zag uh, de waterland Die veiligheidsregio die is, heeft het uh, ontwikkeld. is daar als eerste mee begonnen. En uh, dat de, de jongens en meisjes zelfs bij de politie meelopen. Dat, uh, dat vind ik toch wel wat. Uh, moeten ze boeven vangen of zo? Hoe gaat dat? Nee, nee, nee. Dat niet meteen.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 Ja, klopt. En dan maar hopen dat het genoeg is natuurlijk. <speed> <speed> nou, Er zit heel veel in zo'n watertankwagen. Die is echt heel groot. Maar dat komt omdat de, de, de brandkranen uh, zitten aangesloten op het waterleidingnetwerk. En als we daar gebruik van blijven maken, moet het goed onderhouden blijven worden. Maar dan kan het ook wel eens uh, vervuil raken of uh, er kan te weinig druk op staan. En ja. ja, dat zou betekenen dat we niet zo efficiënt kunnen blussen als, uh, als dat zou moeten, als dat nodig is. Dus uh, een van de oplossingen is om eigen water mee te nemen.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 eh uh, brand, uh, twee brand, schor, nee, branden hè? branden op één avond in de regio dan denk ik nou nou dat vergt best wel capaciteit van de brand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 Hetzelfde. Goed zo. Dankjewel, dus Stefanie. Tot ziens. Dag. Dag. Dag. Dat was uh, Stefanie van uh, Waardenburg inderdaad. Uh, met uh, ook uh, goede tips en uh, informatie over uh, de VRK, Veiligheidsregio Kennemerland En uh, de brandweer uh, dan uh, met uh, name in uh, dit uh, geval. Wij gaan weer lekker de muziek draaien. En nou had ik deze plaat al klaarstaan. Dan gaat het eigenlijk ook een heel klein beetje over brand. Want... Uh,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 Just to hold her tight She suits it right Makes it out of sight. Yes, I match his best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 een wolkje, een zonnetje, uh, vijf bovenhoor aan wind. En we zagen net op de studio webcam, nee, de, de, de strandwebcam. <laughs> uh, dat is heel wat anders hoor, de studio cam. Dan zie je ons, ja. <laughs> zie je geen strand. Uh, dat er uh, lekker uh, gekitesurfd wordt uh, op het strand. Uh, dat is ook een machtig gezicht. Uh...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 En uh, nog maar een plaatje dan uh, voor uh, Stephanie. Ja, <laughs> niet te geloven, maar uh, deze heet uh, Keep the Fire Burning. Daar uh, is de brand weer helemaal niet blij mee, uh, Benno. Oh nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Maar daar zong uh, Glenn McRae uh, wel een uh, aantal jaren geleden over. En het werd uh, populair in de disco's. That's on the dance floor, I want you to put your hands together. And just move your hips yeah, that's it. You got it. DJ? I want you to get on down with us. It. It's your time to be a star. The fire mm. Mm. Yeah, Can you feel it? You gotta ride it, baby. The fire yeah. the fire It's good to me. I know you feel it. Come on. Get up now. Listen.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 Nou ja, jij hebt nog een bericht van, uh, van de VK. Ja, het even nagekomen bericht, Veiligheidsregio Kinnemeland, wordt uitgelegd in een tv-programma zondag aanstaande. Morgen dus uh, op SBS 6 omstreeks 1600 uur wordt het programma in het, uh, in het programma Helden van Nu uh, uitleg gegeven over de, deze crisisorganisatie van 1 in 2 melding tot oefening neemt crisisfunctionaris Nick, de presentator en de kijker... mee naar de meldkamer in het hoofdgebouw. En dat is wat hoor, want die meldkamer is een streng beveiligd gebouw. Er zitten namelijk alle meldkamers bij elkaar. Van de politie, de brandweer, de ambulancedienst... en zelfs van de dus van de Koninklijke Marecheche... die deels, geloof ik... Nou ja...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 Nou, eh, uh, uh, daar valt mee om. hoor. Het is, het, het, onze regio is niet zo idioot groot. Dus, uh, daar, uh, valt halen maar meer, uh, valt toch uh, onder de VK? Ja, ja, ja. Ook, dat, is, dat is een beetje, uh, ja, het is, het is eigenlijk Kennemerland plus halen meer. Uh, zo zou het eigenlijk moeten eten. Maar goed, uh, ja, daar valt natuurlijk Schiphol en Tata Steel over. En daar schermen ze altijd mee dat deze twee grote organisaties, deze grote bedrijven, dat dat risico, grote risicofactoren zijn voor de, voor de regio. Maar ja, er gebeurt zelf of nooit wat. Nee, gelukkig niet. Zal in andere regio's. Bijvoorbeeld in Noord-Holland-Noord, waar ze weer andere risico's hebben. Maar wat daar allemaal niet gebeurt, <gif> <dryer> dat is ongelooflijk. Ja, ja. Wat zijn ze daar aan het doen dan? <gif> <dryer> nou ja, ja daar heb je mee, uh, regelmatig nog grote branden. En, uh, en net zoals in Zaanstreek-Waterland, Waterland Zaanstreek, heb je dan de cacao-opslagplaatsen. Uh, en wat er ook nog wel eens uh, behoorlijke branden geeft. <gif>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 Dan ga ik allemaal van dit soort platen draaien. Terwijl het vandaag 1 oktober is, Benno. Ja. Het begin van stoptober. Dus ja. De mensen die geen vuurtje meer aansteken om de sigaretten lekker op te gaan roken. En bij ons gaat gewoon de frik in. Dat gaat gewoon niet lukken, maar heel veel sterkte bij. Inderdaad, de poging om te stoppen met roken. Toi, toi, toi daarvoor. Toi, toi, toi. Ja, ja, ja. Zo is het. Nou ja.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 er waren gewoon al twee uh, rijen daar uh, die vol met uh, kerstspullen stonden. Ja, inderdaad. Ongelooflijk. Ik, ik, ik zag al chocoladeletters in de supermarkt liggen. Dat is, het is niet te geloven. En uh, ja, het, uh, het gaat weer beginnen. Ik kreeg zelfs voor mijn programma Peaceful Radio... kreeg ik al de eerste kerstalbum uit Canada uh, doorgemaild. Ja, dus, uh, dat bedoelen we. Ja, ja, dus, uh, nou ja, maar uh, in Zandvoort uh, maken ze zich ook uh, klaar voor uh, die uh, gezellige periode. Ja, en vanochtend uh, bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort... Uh, was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 uh, ...weer van, uh, van de partij. En uh, uh. ja, zoals uh, de, de vlag er nu een beetje bij hangt... ...zullen de kaartjes zo rond de 6,5 euro uh, voor een dag... Uh, Oké, okay, en, en dat was 5 euro, geloof ik, hè? Ja, ja dat was 5. Nou, dat is alweer drie jaar geleden dan waarschijnlijk. Ja, precies. Dus dan, dus, dan uh, valt de verhoging wel mee, dat zou je kunnen zeggen? Ja, dat, dat valt het ook wel. Maar ik zeg al, dat is echt ook de insteek ja, dat het uh, ja, betaalbaar ja. moet blijven. En ja, vanaf uh, den beginnen dus zeg maar tien jaar geleden, uh, zijn er uh, weinig verhogingen geweest op, uh, op het kaartjesgebied. Nee, dat klopt, dat klopt. Hoeveel, hoeveel mensen zijn er, uh, zeg maar, drie jaar geleden geweest? Nou, dat durf ik je zo eventjes niet te zeggen, maar ik dacht iets van rond de 3000 of zo. Oké. Okay.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 Nou ja, de fluitketelcurling is net als uh, iedere andere curling, maar dan met de fluitketel. Ja. En uh, uh, ja. ja, er worden tien team, teams samengesteld en uh, ja, een x-aantal avonden in de, in de week wordt die competitie uh, gevoerd onder het uh, genot van een hapje en een drankje uiteraard en, ja. en, uh, en, uh, en gezelligheid met muziek en dergelijke. Ja, ik geweldig. Ik geweldig. zelf een paar keer mee mogen doen, het is uh, buitengewoon ja, gezellig. Dat heb on... jij gewonnen, uh, uh, Nee, dat dan weer niet. Dat maar, dan weer uh, niet? We aan de bar. We geen verliezers op zo'n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 Ja, ik ben nog steeds zonder eis, Ik ben de eerste keer als voorzitter. Ja, maar uh, nou ja, je hebt natuurlijk mensen om je heen uh, die, uh, die er alles van af weten. Uh, ja. Leo en Mr. Beek onder andere. Precies. Die precies. zitten er nog steeds bij volgens oh, je... mij, hè?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 Ja, precies. Ja, ja, daar ja. En, ja, ja, daar komt het weer terug. Daar komt het wel weer terug. Ja, dan hebben jullie ook geen last van de uh, gasten staan er toch niet meer van uh, die is, Maar uh, dat is allemaal uh, duidelijk waar het uh, precies komt dan.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 5, 7, 5 tot 7 uh, januari, dan wordt het weer afgebroken, het hele oké. Dat is echt de, de hele de feestdagenperiode. Ja, ja. Nou, we, we hebben wel een beetje gezelligheid nodig in die Precies. tijd, denk ik, hè? zeker. Bedoel, uh, als je, uh, we ja, zitten en, met z'n allen in de kou. En als je bij de ja. ijsbaan bent, dan hoef je verwarming niet aan te zetten, is <lacht> ook lekker. Ook fijn. Ja, ja. Hey, Goed, ik hoop dat jullie eruit komen, die stroomkosten, die zijn dieselangegraad, hè, die jullie gebruiken.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 er zijn een paar grote sponsors, hè? Holland Casino zit er onder andere nog bij. Ja, ik, ik hoop het wel. Ik heb ze nog niet op mijn gezien okay. die er allemaal al uh, akkoord heeft gegeven. Ja. Ja. Maar, uh, hoe heet het, Sinterparks, uh, ja. Nou ja, dat, uh, hoe heet het, Circuit. Dat zijn ja. altijd wel de vaste sponsoren die, uh, ja. die altijd eventjes uh, en, aangestreven ja. worden. Kleinere bedrijven, die kunnen ook uh, zich melden hè, voor 100 euro. Ja. Ik heb je een bordje, geloof ik, hè? 150 ja, 100, 250, benen, is die... 250 en euro. euro. Of 150 euro was ja. geloof ik. En uh, nee, wat dat betreft alles. Alles is een beetje welkom. Ervan. Ja, we moeten het samen doen, Dennis. Daar ben ik ja. helemaal met je eens. Nou goed, uh, hartelijk bedankt in ieder geval voor uh, dat je even de tijd kon vinden om ons te woord te staan. Ik ja. wens je heel veel succes met de voorbereidingen. En ik hoop dat, uh, dat jullie nog wat uh, vrijwilligers kunnen strikken.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 En uh, straks uh, in het laatste uur, uh, tussen 4 en 5, dan komt Rendel Lawson. En Rendel, uh, nou, het toch over autosport hebben. Uh, die zit in, uh, op de Nuremberg Ring. Oh, uh, ik denk hij zit uh, in Singapore. <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, <laughs> hij staat zelf dat aan dat het racen. En okay. uh, wat hij dan doet, dat gaat hij dan allemaal zelf even vertellen. Nou, uh, helemaal goed. En, uh, ja, we hebben het volgende uur natuurlijk. Dat hebben we ook niet, uh, nog niet echt uh, gemeld in de uitzending.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 En wordt vervangen door uh, Piet Pijper voor de verslaggeving. Dat zou meteen in de tweede uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag allemaal.